Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De afgelopen dag zijn opnieuw ruim 12.000 coronabesmettingen gemeld. Er liggen nu 2.065 besmette mensen in het ziekenhuis. 31 meer dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 560 op de intensive care. Het is druk in natuurgebieden. Natuurbeheerorganisaties verwachten al dat meer mensen dit weekend de natuur zouden opzoeken... Rondom Breda is het zo druk dat er code rood is afgegeven. Wat betekent dat je wordt aangeraden om niet meer te komen. Minder druk is het in steden. Normaal gesproken is deze zaterdag een van de drukste dagen van het jaar. Maar omdat alleen de essentiële winkels open zijn, zijn er maar weinig mensen op straat. Deze mensen in Tilburg gingen wel naar buiten, zeggen ze tegen Omroep Brabant. Normaal gesproken dan, uh, ja, hadden de straten natuurlijk weer afgeladen geweest. Het voelt onwezenlijk. En ik loop hier alleen in een zeer jammer voor de ondernemers, maar ik begrijp het wel. Het is niet anders. Opnieuw negatieve berichten over de Boeing 737 Max. Van dat type vliegtuig zijn er de afgelopen jaren twee gecrashed. Daarna moest het toestel opnieuw getest worden, maar tijdens die test heeft Boeing lopen rommelen met de resultaten, blijkt uit een onderzoeksrapport. Testpiloten kregen van tevoren te horen hoe ze tijdens de test moesten reageren, zodat een bepaald systeem in het vliegtuig, dat niet helemaal deugt, toch werd goedgekeurd. Dankjewel, Sinterklaasje. Met die tekst reageren veel mensen op het overlijden van Bram van der Vlucht. De acteur werd vooral bekend van zijn rol als Sinterklaas. Zelf noemde Bram zich altijd de belangrijkste raadgever van de Sint. Die rol speelde hij voor het eerst in 1986 tijdens de intocht in Zutphen. Sinterklaas, hoort u mij? Uit! Aard. Ja. Aard. ja! Gelukkig ik... dat je er ook weer bent. Ja, maar u was mij al voorbij gevaren, Sinterklaas. Ja, maar daar wil ik het liever niet meer over hebben. Dat was een van misverstand aard. Ook de NTR reageert op het overlijden van Bram van der Vlucht. De omroep bedankt hem voor zijn jaren als sint. Bram van der Vlucht overleed aan de gevolgen van corona. Hij was 86 jaar. Het weer nog. Steeds meer bewolking vanmiddag. Regen trekt vanuit het westen over het land. en Het is 10 tot 13 graden. Morgen iets meer zon, dan wordt het zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Dit is Kerst met CFM. Met men nu. Zandvoort op zaterdag. you On the record when the beats go like this. En met uh, heel veel simpels uh, van andere platen werd dit in 1988 een hele grote hit. Mars en Pump of the Volume en uh, met name de single te herkennen van uh, Eric B. en Rakim fit in full. Het is uh, even na vier uur, het derde en laatste uur dan weer van Zandvoort op zaterdag. Op uh, deze zaterdagmiddag zo vlak voor de feestdag, vlak voor de kerst. En met tweede kerstdag zijn we er gewoon weer op uh, de zaterdagmiddag trouwens hoor. Dus het derde uur uh, Albert-Jan, een beetje bijgekomen van de plaats? Ik uh, zie helemaal dat je verkleurd bent Nauwelijk, nauwelijks, uh, nauwelijks. Het is toch een gewel het is echt een ja. geweldig plaats. Uh, uit, die, uit die tijd en uh, met, met, uh, waar men toen mee bezig was, akkoord. Maar die heb jij even... Ik moest. hoef hem niet mooi te vinden. Uh, nee, oh, nee, nee, nee, dat is waar. Goed. Nou, derde uur. Wat gaan we daar nu allemaal doen? Uh, over het tweede platen. Pit Report. Ja, het race-seizoen uh, zit erop. Uh, de prijzen zijn uh, verdeeld uh, voor de mooiste inhaalactie... en uh, uh, de beste driver en... Uh, meer van dat soort uh, uh, uh, prijzen. Uh, daarover natuurlijk meer. Uh, ja, ook nieuws over uh, de nieuwe, nieuwe, nieuwe teammaat van uh, onze Max. Ja, maar uh, die andere is niet weg, hè? Nee, nee, nee. Die blijft gewoon testrijder. En die blijft uh, aan uh, Red Bull uh, verbonden. Uh, dus een nieuwe, nieuwe, nieuwe teammaat uh, in, in de raceauto van Red Bull... En als maatje van, uh, van Max Verstappen. Het, kan, uh, het belooft erg veel en Max is, is erover te spreken. Maar daarover straks meer tijdens Pit Report. Half vijf het dier van de week. We hadden uh, een tweetal weken lang hadden we Mister en Jip. Dat waren twee poezen. En uh, die hebben inmiddels alle, uh, allebei een thuis gevonden. Maar er zit nu een nieuwe Jip in het uh, dierenthuis. Al, uh, bij de poezen en de katten. De rest van de katten en, en poezen zijn allemaal uh, uh, gereserveerd. Dan wel alweer geplaatst. Alleen deze Jip nog niet. Dus vandaar om half vijf tijd voor Jip. Daarom... Welke kleur heeft Jip trouwens? Jip, Wat? een beetje wittig. Oh, oké. Okay, want het, ja, het verhaal gaat natuurlijk dat de zwarte katten heel moeilijk te plaatsen zijn. Omdat die dan een zogenaamd ongeluk zouden brengen. En dan moeten we meteen denken aan de reclame van de staatsloterij. Hè? Die hebben dus ook een zwarte kat en die brengt dan juist geluk. Ja, en dat is uh, Frummel, zo heet uh, die kat uh, van uh, de Staatsloterij. En de Staatsloterij die sponsort ook uh, zeg maar, de Dierenasiels.com om uh, ja, de zwarte katten zeg maar, weer aan de, aan de man of vrouw uh, te brengen. Nou, dat is dus bij die Mister en Jip gebeurd, want die zijn daar allebei zwart, die zijn geplaatst. Nu hebben we een andere kleur, uh, nog uh, uh, Jip. Dus Jip zit nu alleen uh, tussen, uh, in het dierenhuis. Uh, in het land, Dus het wordt tijd dat ook deze Jip een thuis gaat vinden. Half vijf daarover meer. Uh, Zo daarna gevolgd Zos Live. Uh, een live registratie van een concert. Uh, en deze week uh, mocht jij... Uh, is de Honneurs, die mag jij waarnemen? Wil je een tipje van de sluier oplichten? Uh, metropool. Metropool. Oké, okay, me dat houden we de rest nog even in het midden. Het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Ja, het staat natuurlijk een beetje met een knipoog richting uh, de Winter Pride, die vanaf af afgelopen donderdag tot en met morgen in Zandvoort rond dwaalt. Uh, daar houden wij natuurlijk rekening mee tijdens het gedicht van de dag. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En ik heb die A4'tjes van uh, de gedichten nog steeds voor me liggen. Maar best wel moeilijk om daar een keuze uit te maken. Ja, ja, het is denk. niet altijd makkelijk. Die heb ik niet echt uh, makkelijk uh, gemaakt. goed. Ja, uh. Ik moet daar echt nog even over. Heb ik nog even de tijd of niet? Jij hebt nog even tijd, tot kwart voor vijf. Gelukkig maar, gelukkig maar. Nou, ondertussen gaan we gewoon weer een paar lekkere platen draaien. Een paar lekkere kerstplaten. Hebben we zin dan? Hier is zeker Stevens. And Merry Christmas. Snow is falling. Weet nog toen ik bij jou kwam Verlanglijst in mijn hand En ik heb het altijd onthouden Ik had altijd vertrouwen dat het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 Me. Llegó por fin la Navidad. Se oyen campanas en el alma. Y estamos juntos nuevamente, llenos de luces y de cascanueces. Llegó la nieve y Papá Noel miró muy en su lista y como siempre le trajo a cada niño. Inderdaad, het is tijd voor de Pit Report. Want uh, ja, het uh, seizoen zit erop, uh, Albert-Jan. En de prijzen die, uh, worden, of zijn uitgereikt. Max de Stapper, die zal wel weer een hele tas vol met uh, prijzen hebben. Ik zag hem in ieder geval met een mooie derde plek uh, ergens voor staan. Uh, ik ga eens even kijken. Ik moet het verhaal eventjes... Uh, ik, ik, ik geloof niet dat hij in Genève erbij was, uh, Max. Hoe wil je dat? Nee, hij, hij, hij, hij, hij was online. Hij was online. Hij was online vanaf Monaco. Uh, uh, klopt. Uh, even kijken... Duff, laten we beginnen bij het begin. De Formule 1-legende Michael Schumacher is tijdens het prijzenhalen van de Internationale Autosportfederatie FIA geëerd met een speciale prijs van voorzitter Jean Todt. Hij kreeg de prijs voor zijn inzet en grote betekenis voor de autosport. De vrouw van de 51-jarige Duitser, die in zijn actieve carrière zeven wereldtitels in de Formule 1 veroverde, nam de onderscheiding in ontvangst. De coureur is sinds zijn ski-ongeluk eind 2013, waarbij hij zwaar hersenletsel opliep, niet meer in het openbaar verschenen. Hij hield zo van racen, uh, al dus Corina Schumacher, wie zoon uh, Mick Schumacher volgend jaar debuteert in de koningsklasse. Michael uh, heeft uh, uh, altijd een groot hart getoond voor mensen die hulp nodig hebben. Tot gaf dezelfde onderscheiding aan Lewis Hamilton, die dit jaar Schumacher evenaarde met zijn zevende wereldtitel. De Brit werd ook tot autosportpersoonlijkheid van het jaar uitgeroepen. Tot prees hem om zijn inzet en inspiratie. Hamilton maakte zich dit jaar sterk voor meer diversiteit en inclusiviteit in de Formule 1. We hebben mensen met leiderschapskwaliteit en passie nodig... al dus tot die teambaas was van Ferrari in de succesjaren van Schumacher. De fan Kimi Raikkonen kreeg de prijs voor de beste actie van het jaar... de enige publieksprijs op het Prijzen Gala... dat dit jaar vanwege de corona-epidemie e corona in virtuele vorm plaatsvond. De fans stemden massaal op zijn openingsronde in de grote prijs van Portugal... waarin hij in zijn Alfa Romeo op een natte baan naar voren slalomde en vanaf 16e positie naar een zesde plek oprukte. Ook Lewis Hamilton was volgens de Formule 1 teambazen de beste coureur in 2020. De wereldkampioen bleef Max Verstappen en Charles Leclerc voor in zijn verkiezing. Alle teambazen werden gevraagd om een lijstje met een top 10 te in te leveren. De punten werden verdeeld zoals bij een normale race. Dus 25 punten voor de nummer 1 en 1 punt voor de nummer 10. Net als vorig jaar bleef alleen Hamilton Verstappen voor. De zevenvoudige wereldkampioen kreeg 171 punten en de Nederlander 156 Nummer 3, Leclerc van Ferrari ontving 132 punten. Opvallend genoeg eindigde Valtteri Bottas slechts op een gedeelde negende plek samen met Pierre Gasly. Bottas finishte in de daadwerkelijke WK-stand als tweede. George Russell bleef als Williams-coureur bijvoorbeeld buiten de punten... en scoorde er drie bij zijn eenmalige invalbeurt bij Mercedes... maar werd door de teambazen beloond met meer punten van de tien. tien teambazen stemde alleen Mario Binotti voor, van Ferrari, die stemde niet. Dus een tweede plek voor Max. Nou, dat was, vorig jaar was hij derde, nu tweede. Dan wordt hij volgend jaar dus? Eerste. Heel goed, Rob. Met het Britse uh, chemieconcern Ineos... krijgt de Formule 1 Rennstal Mercedes er een aandeelhouder bij. Naast Toto Wolf en de Duitse uh, autosportautoproducent Daimler. De aandelen worden evenredig verdeeld over de drie partijen. Daimler had 60% van de aandelen in bezit, Wolf 30. En de vorig jaar overleden Niki Lauda bezat 10%. Ineos, het bedrijf van de Britse miljardair Jim Radcliffe... werd begin dit jaar als hoofdpartner van Mercedes uh, Radcliffe... heeft met Ineos ook een eigen wielerploeg. Het chemieconcern investeert eveneens in de voetbal, zeilen en atletiek... Wolf blijft de komende jaren in de Formule 1, uh, 1 teambaas van Mercedes... de renstal van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De 48-jarige Wolf zinspeelde op de, de afgelopen maanden over een mogelijk vertrek bij de renstal... die al jaren domineert in de Formule 1. Wolf stapte in 2013 in bij Mercedes en is ook aandeelhouder. Mercedes is zoals gezegd al zeven jaar op rij wereldkampioen bij de constructeurs in de Formule 1. Red Bull teambaas Christian Horner ziet in de nieuwe aanwinst Sergio Perez de juiste coureur naast Max verstappen. De Mexicaan heeft een contract voor één jaar getekend bij het topteam. Red Bull heeft het nieuws donderdagavond, jongsleden gemeld door de Telegraaf, vrijdag bevestigd. Perez de de vervangt de tegenvallende Alexander Albon, die wel reserve en testcoureur blijft. Alex is een gewaardeerd onderdeel van het team en we hebben lang moeten nadenken over deze beslissing, aldus Horner. We hebben onze tijd uh, genomen om te evalueren... door te kijken naar alle data en prestaties. Daarop hebben wij besloten uh, dat Sergio de juiste coureur naast Max in 2021 is. En we heten hem van harte welkom bij Red Bull Racing. Nou, dan bevragen we natuurlijk even de reactie van Max Verstappen. Want Max Verstappen heeft bij de, zoals gezegd, virtuele Via Gala gereageerd... op de aanstaande samenwerking met Sergio Perez bij Red Bull Racing. De Limburger is complimenteus over de Mexicaan die Alexander Albon vervangt. Checo is een goede, intelligente racer, stelde Verstappen. Hij heeft een prima seizoen achter de rug, met natuurlijk ook een goede auto. En brengt wat meer ervaring naar het team. Ik kijk er naar uit om met hem samen te werken. Ik weet zeker dat we goed met elkaar overweg kunnen. Nou, dat zal dan volgend jaar blijken. Ja, ik eh? ben ook heel erg benieuwd. Tot zover. Dankjewel, dat was de uh, Pit Report. En dan gaan we nu luisteren naar uh, de nieuwe single van uh, Davina Michel. Lijkt zo uit een uh, James Bond film uh, afkomstig uh, te zijn. Maar is wel heel erg mooi. Vandaar dat we hem draaien voor je bij CFM. Hier is Liar. Heart won't break it twice that's all i have to say please stay away i'm isolated locally you overreact while you lied please tell me what i have done to earn this gunshot i me for my heartbeat bleeding from my nose because i suppose i'm still standing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 en zeggen ze mochten het willen, Daphne Michel. Het lijkt wel een beetje Adel. Ja, dan, dan, dan word je wel hoog aangeschreven... als je wordt vergeleken met Adel natuurlijk, albert -Jan. Zeker, maar ja, de, de Adele, dat was dat wel wat uh, James Bond filmpje met die Birds? Ja, ja. ja volgens Birds, mij wel. Dat ja, het Eurofistische ja, ja, Birds maar. was weer uh, van Anouk. Maar dat, dat komt aardig deze kant op, hè? Ja, ja zeker. Nou, we hebben oh, ja. inderdaad uh, de dieren uh, van uh, de staatsloterij, hè? Frummel uh, dit jaar en hebben we nog gehad... Weet je Fregel nog? In, uh, in Zandvoort ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. Prachtig, dus uh, in dit prachtig, jaar prachtig. hebben we de zwarte kat uh, Frummel. Maar jij hebt ook een uh, kat die uh, zit te wachten. Ja. Of poes. Ja, ik noem het nou Jip 2, want Jip 1 is uh, inmiddels uh, onder dak. En uh, nou zit Jip, deze Jip, zit er nog uh, in er eentje. Dat is een beetje sneu. Want Jip is een vriendelijke, rustige kater van 7 jaar oud. Hij komt graag een aai over zijn bol halen en ligt ook wel op schoot. Maar dit alles in zijn tempo. Jip geeft zelf aan wanneer hij geaaid wil worden. Het is namelijk een mannetje met een eigen willetje. Het zou voor Jip het beste zijn als hij in een huis een eigen kattenkamer krijgt waar hij in de eerste tijd kan verblijven. Zo heeft hij de rust om in de tijd te wennen en een ruimte om naar terug te keren wanneer het hem te druk wordt in huis. Hij is gewend om naar buiten toe te gaan en kent het kattenleukje goed. Kinderen houdt hij echt niet van en die vindt hij ook heel erg eng. Ook andere katten vindt Jip niet zo leuk. Heeft u een rustig huishouden en een kamertje voor Jip vrij? Stuur dan snel een mailtje naar het Dierenthuis Kennenballand. Want daar verblijft namelijk onze Jip. Jip verblijft zoals gezegd in het Dierenthuis Kennenballand... Kees op straat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemballand.nl... Want ook je 2 verdient een thuis. Dankjewel, Buzan. Het is zo wettig. 5. Als deze sneeuw valt, sneeuw valt, sneeuw valt... Dan ben ik bij jou. Dan fluister ik het zacht onder de kerstboom... Dat ik van je hou. En als ik in je ogen kijk, ogen kijk... Dan weten we het allebei, allebei. Als deze sneeuwvlok op het dag valt... Dan ben ik, ben ik, ben ik bij jou. En dit de kerst, zo perfect... Zo lang geleden, vorig jaar, mijn vrienden daar, toch was ik niet tevreden. Bubons bij de open haard, het want jij was niet daar. De bond die staat, lichtjes aan, voelt nog een beetje leeg, maar alles verandert van Als deze sneeuw valt, sneeuw valt, sneeuw valt, dan ben ik bij jou, of is ik op zacht. Tot dan, we zijn verdwenen. Sneeuw dan ben ik bij jou. Dan ik het zacht onder de Dat ik van je hou. En als ik in je ik op het avond, dan ben ik, ben ik, ben ik bij jou. Nou had uh, ik dan het uh, om half drie over uh, ja kou die eraan gaat komen. Wie weet, misschien brengt de kou ook wel sneeuw naar ons toe op kerstdag. Dat zou een hele mooie zijn. Als de eerste sneeuw valt de nieuwe single, de kerstsingle van Emma Hester je. zo op de zaterdagmiddag. Straks gaan we zoals live doen en het gedicht van de dag. We hebben omdat ik zo van je hou hebben we vandaag als gedicht van de dag. Ja, jij hebt hem uitgekozen. Ja, ja, ja. Ik had ja, het ja, ja. andere klaar liggen. Dus ja, gewoon... ja, geef mij maar weer de schuld. Ja, ik geef jou de schuld. Okay. Want, uh, want uh, diegene die ik had uitgezocht, die had mijn vrouw uitgezocht. Oké. Okay. Dus uh, daar heb je nou mot mee. Ja, het mot, het mot maar, hè. <laughs> het mot, maar. Het mot maar. maar. deze is ook heel mooi en heel toepasselijk voor de Winter Pride... die dit weekend uh, in Zandvoort wordt gehouden. Ik zou zeggen, de show must on, Maar we gaan eerst nog even een andere plaat draaien. long, long time ago... I can still remember how that music used to make me smile.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 well, I know that you're in love with him cause I That I die. This'll be the day that I.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 op de zaterdagmiddag bij CFM. Je Don McLean en American Pie. Echte platen die in de top 2000 thuis hoort. de hitlijst die je elk jaar hoort... bij onze collega's van Radio 2FM. En uh, dat begint allemaal uh, op uh, 25 december weer. Dan begint de lijst der lijsten uh, weer uh, tot aan uh, Oudjaarsavond uh, tussen 11 en 12 uur. Even voor 12 uur horen we de nummer 1. De lijst kan je inmiddels ook uh, terug te vinden via de diverse media. En op nummer 1 vindt u inderdaad die hele verrassende plaat van uh, Danny Vera in uh, Rollercoaster. Had ik nooit verwacht, uh, Albert-Jan. Uh, nee, maar ik vind, het, ik vind het wel een hele eer voor hem. Ja? Ja. Oké, okay, nou ja, ja dat is ook zo. En het hoort uh, wel een beetje bij uh, de coronatijd uh, waar we nu uh, in uh, leven. Zeg maar, uh, dat zo'n uh, Plaat het uh, zo hoog uh, schopt in die uh, hitlijst. Ja, deze muziek hoort daar trouwens ook bij. Alleen ja, daar hebben ze net al. weer even een, een beetje een remix ervan gemaakt. Maar dit is het origineel van uh, de tune van... Uh, de top 2000. Vlaar stukje luisteren. Ja, prachtig. En het is gewoon een stukje klassiek wat, uh, wat ze daarvoor uh, gebruikt hebben. heel erg uh, mooi. We gaan hem weer uh, geregeld horen zo uh, de laatste paar dagen van het uh, jaar 2020. Dat rampzalige jaar, hè? Dat kunnen we wel zeggen natuurlijk. Ook uh, mede door uh, corona. We gaan naar uh, SOS Live. Ja, ik heb hem uitgekozen. Metropool Orkest. Ze bestaan uh, 75 jaar, uh, Albert-Jan. En ze hebben ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan... hebben ze een optreden gehouden met nul publiek. Okay. Alleen het hele Paul Orkest, samen met uh, Marcel Veenendaal. En dat is weer de zanger van Direct. Dus de show must go on. Ja, dat zeggen ze ook. Uiteraard, uh, ondanks corona moet het gewoon allemaal uh, doorgaan. En dan uh, hebben ze natuurlijk gebruikt de single van uh, Freddie Mercury... en de uh, show must go on. Die kennen we allemaal wel. Heb je hebt er nog wat over te zeggen vandaag? Nee, laten we maar gewoon gaan luisteren. We gaan luisteren, hij is heel erg mooi. komt hij aan. De Sjao Mascon. Voor het gedicht van de dag. Dus Mascohan. Nou, Obiwan, wat heftig stuf, hoor? heftig stuff, stuf, hè? Geweldig voor de zaterdagmiddag. Geweldig, geweldig, geweldig. Nou, dan mag jij weer uh, voor de volgende ja, keer. Je houdt je niet helemaal aan de afspraken. Ik bedoel, ik vind het prachtig, hoor. Dit is bijna symphonic rock. Of ja, ja, ja, ja. Maar een gospel choir. Ja, maar ja, het is voor een compleet lege, lege zaal, hè? Ja, ja, dat zei ik toch? Ja, je hebt Je had het cijfer. over tienduizenden mensen. Nou, er zat geen hond in de, in de zaal Nee, maar... maar prachtig, de prachtig, de prachtig. De clip, prachtig. De, clip was, de clip was prachtig, ook mooi, mooi samengesteld. Nee, een, een, een, een, een prachtig nummer, Rob. Ja, dan kan jij weer aan de bak. Ja, we, een, we keren weer terug op aarde. Ja, zo is het. Denk er maar even over na. Je hebt een week de tijd. Dan gaan we naar het gedicht van de dag, hè, als ze toch bezig zijn. Vandaag een heel mooi gedicht weer, omdat ik zoveel van jou Ik begrijp ieder woord en ik voel wat ik zie. Alles, alles is anders, maar de vraag is: bij wie? Heb je zo vaak gezegd: niet dat je vecht tegen alles van toen, maar laten we. Laten we het nu eens anders doen. Het is niet te laat. Wacht voor je gaat. Want je moet weten... Ik heb heel vaak gedacht dat je huilt als je lacht. Of huilt als je lacht. Hoe kom ik dichter bij jou als je me toch niet vertrouwt? Maar er komt een moment dat je weet wat je voelt. En ook echt weet... Echt weet... Hoe je nu eigenlijk bent en dat je dat, dat nooit meer vergeet. Dat je mij hebt gekend, want je moet weten, ik zoek naar een taal om te dichten voor jou, zodat je begrijpt dat ik nog van je hou. Je hoeft echt nergens heen, want je bent niet alleen. Ik, ik verander voor jou omdat, omdat ik nou zo van je hou. En ik verander mezelf als dat vuur dat opnieuw brandt. Jouw ogen, de mijnen, mijn hand in jouw hand. En ik voel, ik voel me een prinses als jij me weer vindt. Maar nadat je ging, heb ik nooit maar dan ook nooit meer bemind. Ik verander je gauw, zodat je weer van me houdt. Ik, ik verander voor jou, omdat ik, ik zo van je hou. Ander Ik zoek naar je ziel. maar voor jou door het vuur. Ik verander voor jou. Omdat ik zo van je houd. Omdat ik zo van je haal. Je hebt heel vaak gedacht dat je houdt als je laat. je me toch niet vertrouwt. Maar er komt een moment dat je weet wat je voelt. En ook echt weet wie je nu eigenlijk bent. En dat je nooit meer vergeet dat je mij hebt gekend. Want je moet weten. Ik zoek naar je hart, zolang ik nog leef Hoor is al je tijd aan een ander besteed Ik zoek naar je ziel, ga voor jou door het vuur Ik verander voor jou Zouden we een uh, nabespreking hebben albert jan Dan zou ik toch vragen van Metropolitan en de selma En dan deze erachteraan past bij elkaar. Het zijn twee verschillende dingen. Twee je verschillende verschillende dingen? niet vergelijken? Nee, klopt, Jorge Gordon. En omdat ik zo van jou. De kerstboom glanst, is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie en dan voor? Bent een rode kerstfeet. En we zijn er gewoon op tweede kerstdag met Zandvoort op zaterdag. Hier is trouwens Mariah MUZIEK Als je nou eens zo'n een hele grote kersthit uh, uitbrengt... Uh, dan hoef je nooit van je no. leven meer te werken. Dan <laughs> Krijg je zoveel geld, dat wil je niet weten. Elk jaar wordt er weer uh, keurig netjes op je bank- of uh, gyro-rekening <laughs> bijgestort. Mariah Carey en all I want for Christmas is you. Ja, het zit er alweer op. De Zandvoors op zaterdag van uh, vandaag. Aankomende maandag dan gaan we in de herhaling tussen 3 en 6 uur... voor het geval je de uitzending gemist hebt. Uh, en om uh, 6 uur vanavond weer uh, Entertainment Studio met onze collega Fred Hey. Tot ziens, ja, Fred Hey, En morgen hebben we de Rainbow Top 51 vanaf 12 uur tot 5 vanaf uur. Vanaf 1 uur tot 6 uur. <laughs> Ik zeg het ook verkeerd hoor. Ja. Van 1 tot 6 uur dus. Van 1 tot 6 uur uh, Rainbow Radio live op uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Morgen. En daarvoor hebben we CFM 6, yes, uiteraard tussen uh, 10, 10 en 12. 12. Klopt. En wij zijn volgende week. Het is tweede kerstdag, hè? Tweede kerstdag, Goddurend. ja. Oh, nou. Neem jij de kerststols mee <laughs> of moet ik hem meenemen? Ik zal de restjes van de dag De restjes me. van de avond, dan <laughs> Klikjes. Klikjes. Korten, dan. Je weet nooit wat erbij zit, dus van harte welkom. Ja, maar goed, tweede kerstdag. Gewoon als u thuis bent, zet hem af op de lokale zender. Dan hoort u ons weer. De hele dag gezellige kerstmuziek. En onze collega's zijn er ook gewoon. Dus Daarom. Ja hoor. We zijn er weer. Tweede kerstdag. Tot dan en heel veel uh, plezier die uh, kerstavond en uh, eerste kerstdag uh, natuurlijk alvast. En uh, de tweede, tweede kerstdag toch? Saterdag. Ja. En de uh, derde kerstdag zijn we er ook. Zijn we er ook weer? Ja, dan gaan we iets speciaals mee doen. Uh, Oké. Okay. Wat weet ik nog niet, maar gaan we iets speciaals mee doen. <laughs> nou, je hebt nog even de tijd. Dus... We nog even de tijd. Trouwens, tussenstand Barcelona en Valencia live. En dan heb ik het over op het Spaanse voetbal. 0-1. Nou, we gaan de prachtige studio aan de Tolweg uh, weer uh, verlaten. Plaats maken voor Fred, want hij is er weer zo meteen om 6 uur. En wij zijn de volgende week weer. Tot dan. Dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.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 You must always face the curtain with a bag. Forget about your seat. Give the audience a gun. Enjoy it, it's your last I chance, and the end. So. ZFN wenst jullie allemaal fijne dagen en een voor